we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen gaan. telkens als we stilstaan, om weer door te gaan, maakt in de elkaar. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan.